De gedragscode voor hypotheken is bedoeld om mensen te beschermen... tegen hoge leningen die ze niet kunnen terugbetalen. Dan het weer. Vrij zonnig en de middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden... en 24 in het binnenland. Morgen opnieuw vrij zonnig, met maxima dan rond 26 graden. ANBB Verkeersinformatie. Er staan twee files, eentje op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Dus de Gorkum en Sliedrecht 4 kilometer. Een tijdje was daar de rechterrijschap dicht, die is weer open...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 Tot en met 7 augustus is de A20 tussen het plein en Kleinpolderplein afgesloten. Als u niet op het strand zit... De zet, de costa del jongens, jongens, echt kapper nou! Op, op, op. Als u dus gewoon in het land bent, kijk dan even op van A naar Beter.nl. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. niet.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 Een heel goedemorgen. In de VS is er een akkoord over de verhoging van het schuldenplafond. En er is afschuwd wereldwijd over het geweld van het leger in Syrië tegen de bevolking. En er is werk aan de weg op de A20. Wat voor gevolgen heeft dat voor het verkeer? Dat nog tot half tien in het Radio 1 Journaal. Is zeven minuten over acht. Ze zijn eruit, de Democraten en de Republikeinen. Er ligt een voorlopig akkoord over de Amerikaanse staatsschuld. President Obama maakte dat in een toespraak bekend. Het huis van afgevaardigden en de Senaat moeten er alleen nog wel over stemmen. There are still some very important votes to be taken by members of Congress, but I want to announce that the leaders of both parties in both chambers have reached an agreement that will reduce the deficit and avoid default. Het schuldenplafond wordt met 1 biljoen dollar verhoogd en er wordt ook een biljoen dollar bezuinigd de komende tien jaar. Het is niet het plan dat Obama voor ogen had. Het had ook allemaal veel sneller en efficiënter gekund, zegt hij. Now, uh, is this the deal I would have preferred? Nee. No. Ik believe dat we de have made the tough choices required on entitlement reform and tax reform right now, rather than through a special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 Dat er ook echt een akkoord komt, is nog steeds niet zeker. Er moet nog over gestemd worden. En dat wordt geen hamerstuk bij beide partijen, vertelt Jacqueline Ekman. Het is nog maar de vraag, vooral in het huis van afgevaardigden... of uh, de Republikeinen dan, uh, degene, vooral de Republikeinen gesteund door de Tea Party aanhang...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 En diezelfde president Obama is verbijsterd over het brute geweld... dat de Syrische president Assad tegen zijn eigen bevolking inzet. Hij heeft samen met andere wereldrijders een afschuw geuit... over het optreden van het leger in Hama. In alle vroegte vielen tanks daar gisterochtend de stad binnen... en zouden er lukraak op inwoners hebben geschoten. Zeker 80 doden zijn gevallen, melden verschillende media... maar sommigen hebben het zelfs over 100. Is dit een voorbode wat er met de Ramadan, want dat is vanaf vandaag, deze maand dus in Syrië staat te gebeuren? Ik vraag dan uh, oud-ambassadeur en Syrië-kenner Koos van Dam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, was dit wat u uh, verwacht aan de vooravond van de Ramadan? Zo'n flinke ingrepen door uh, president Assad? Ik denk dat het Syrische regime net voordat de Ramadan begint, en die is nu begonnen, uh, nog... Hama onder controle wilde krijgen. Want als het eenmaal tijdens Ramadan is... dan ligt het net wat gevoeliger. Hoewel het regime houdt helemaal geen rekening... met gevoeligheden. Ramadan is een maand van bezinning... van vrede, van vroomheid. Maar dit is natuurlijk het tegenovergestelde. Hama is... Het, een van de traditionele... centra voor islamitisch verzet. Ja, dat, u weet... zoals iedereen dat inmiddels weet... dat in 1982 daar een bloedbad heeft... plaatsgevonden met tientallen... 10, 20, 30 duizend doden. Mm -hmm. uh, de, iedereen weet dat, maar de jongere generatie weet het ook. Alleen die heeft het niet zelf ervaren en die durft gerust op straat te gaan. Dus Daar dat heeft ook een van de grootste demonstraties plaatsgevonden. Uh, maar het, het regime, het gaat erop, erop of eronder. Want het regime hoopt toch door continu de intimidatie... Te ...uit te voeren, de mensen uiteindelijk naartoe te krijgen dat ze niet meer demonstreren. Maar ze zijn heel moedig op en gaan daar gewoon mee door. En Waarom is juist die ramadan zo belangrijk voor wat dat betreft de president Assad om in te grijpen? Nou, het is helemaal niet zo belangrijk om in te grijpen, want ze zijn al, al meer dan vier maanden mee bezig. Maar juist voor die ramadan om die stad weer onder controle te krijgen. Want die stad was een beetje ontglipt aan de controle van, het, van de veiligheidskrachten en het leger. Dus het is minder gevoelig. Tijdens Ramadan zijn de mensen, eh, ligt het nog gevoeliger dan anders als er wordt gevochten. Hoewel, eh, ook al hoort het een maand te zijn van vrede, het is in het verleden ook wel voorgekomen dat net bijvoorbeeld eh, oorlogen werden begonnen. Zoals in ja. 1973, de oktoberoorlog, precies met het begin van de Ramadan is begonnen. Maar juist door dit optreden zou je denken dat het olie op het vuur is, zo voor zo'n vrome rustige maand? Nou ja, er kan bijna geen olie meer op het vuur. Het, eh, want het, het gaat dag in dag uit, gaat het door. En niet alleen in Hama, maar in heel Syrië. Ja. Nou, nou, zien we vooral natuurlijk veel amateurfilmpjes verschijnen op internet. omdat echte journalisten daar niet eh, kunnen werken. Uh, er zijn ook uh, amateurfilmpjes waarop we soldaten zien. die zitten op tanks aan de kant van de weg. Uh, ja, omdat ze de kant van de bevolking hebben gekozen. Heeft u de indruk dat dat veel gebeurt? Het ja, gebeurt op kleine schaal, maar die militairen kunnen eigenlijk niets doen. Als, als die dat doen, dat tekenen ze vrijwel zeker hun doodvonnis, Want als het kleine eilandjes zijn met erom de strijdkrachten die dat in de kop in kunnen drukken, dan is dat, uh, heeft dat weinig effect. Je hebt dus ook bijvoorbeeld militairen die hebben een uh, eigen leger, het vrije leger uitgeroepen. Maar die kunnen helemaal niks doen, want die hebben helemaal geen wapens. En als ze hebben, hebben, ze niet hele legeren met zich mee. Ja. Dus het wordt pas echt gevaarlijk voor het regime... als hele lege eenheden zouden uh, deserteren. Maar ja, die legeren, die zitten overal op die... op sleutelpositie zitten alewitische aanhangers van het regime. Dus dat is heel moeilijk om dat uh, gedaan te krijgen. Hoe kijkt u eigenlijk zelf naar die amateurfilmpjes? Nou, het is heel moeilijk om daar... Uh, op te krijgen. Kijk, die demonstratie, dat zie je overal. Maar het is heel moeilijk om een goed beeld te vormen van de, de omvang. Nou, de omvang, het trekt wel geografisch door het hele land heen. Uh, Hama was natuurlijk ongelooflijk: een paar honderdduizend mensen op een stad van iets minder dan een miljoen. En die filmpjes, die, het, het voornaamste effect van die filmpjes is dat de mensen die dat kunnen zien, die, die vatten daar inspiratie en moed uit om zelf ook weer door te gaan met een verzet in de vorm van demonstraties, vreedzame demonstraties... vrijwel uitsluitend tegen het regime. Ja. Dus die filmpjes die vormen eigenlijk een heel belangrijk element... in de huidige oppositie tegen het bewind. Ik, mag ik uit uw woorden opmaken dat u verwacht dat deze vaste maand... wat dat betreft niet echt een rustige maand zal worden? Ja, absoluut niet. En uh, daar komt nog bij dat mensen die vasten... Als die uh, kwaad worden en de, de Syriërs hebben alle. De bevolking heeft alle reden om kwaad te zijn dat ze dat nog meer hebben dan anders. Want als je vast en je raakt opgewonden en ze zijn natuurlijk erg opgewonden door, door die enorme repressie, uh, kan het nog meer uit de hand lopen dan anders. We gaan het afwachten. Koos van Dam, Syrië Dank u wel voor uw analyse. Goedemorgen. Straks werk aan de weg in de spits. Het gebeurt op dit moment. Is dat een beetje te doen nu het vakantie is? En we horen misschien alvast wat van Jolande van der Velden bij de ANWB. Dat is vast wel te doen, want echt veel vertraging is er niet vanochtend. Er staat een korte file op de N14, Leidse dan richting Den Haag. Bij Voorburg twee kilometer, daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijschok is dicht. De NOS Radioroute.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 Terechtkomen bij Jeroen Kleverwal. En die begint dan meteen nadat die gasten weg zijn met het. Ja, hoe sneller, hoe beter. Want uh, er moet een hoog gebeuren was. We moeten in de machine en dan draaien, duurt duurde poosje, dan moet het uh, hangen om te drogen. Alle bedden afhalen nu dus. Hoe meer ik nu al kan doen, hoe minder ik straks nog in de middag lang druk ben. Dit was niet uw vak. Nee, absoluut niet. Ik zat in, in de techniek. Vier jaar geleden, de ja. baan veranderd. Eigenlijk veranderd van baan, ja. Gewoon uh, bedacht van ik ga voor mezelf iets doen... zodat ik mijn eigen koers kan bepalen. En dan begin je aan een risicovolle periode. Ook ja. dat nog in een tijd ja, dat, uh, dat het toch al spannend is. Ja. Want uh, het geld lag niet voor het oprapen. Nee, dat is natuurlijk dan wel belangrijk... dat het uiteindelijk ook wat uh, gaat opleveren. Want u moest redelijk wat geld misschien meenemen om dit huisje... want dit is een huisje, zo'n dijkhuisje... vlak achter de dijken in ja. Loobit. Ja om dat uh, klaar te maken ja. voor een bed-and-breakfast. Ja, de aankoop is één, maar dan moest er nog van alles uh, ingebouwd worden. Want hierboven was uh, eigenlijk alleen maar kamers. Geen badkamer, geen water. Dus er moest er inderdaad wel heel wat gebeuren. Dat waren investeringen. Ja, klopt. We hebben toen de tijd gelukkig nog net op tijd ons huis kunnen verkopen... voordat het helemaal niet meer uh, lukte. In Apeldoorn, Apeldoorn woonde u? Huis, uh, dat huis hebben we toen goed, uh, nog goed kunnen verkopen. En ja, daar hebben we toch wel zoveel uh, aan overgehouden... dat we dit konden bekostigen... om. Uh, om het te verbouwen. En dan blijkt die bed-and-breakfast heel goed te lopen. Ja, en daar verbaast iedereen zich dan over. Maar ja. het is ook mensen naar je toe trekken. Dat is denk ik ook een kunst op zich uh, geworden. En hoe doet u dat? Ja, het is voornamelijk via internet toch wel. Hm. Dat, dat is toch het medium uh, waar de bed-and-breakfast wel uh, goed bij draait. Ja, nou, even verder weer, ja, even verder. want uh, ik hou u alleen maar op, op, geloof ik. Het is ook nog zo, de, ik heb mijn partner nu al gevraagd... van goh, kun je me een beetje helpen vandaag? Want die man van die radio, die houdt me zo op. Ja, Ga direct even bij haar langs, want ze gaat meedoen in het bedrijf. Want het is langzaam een bedrijf aan het worden. Sinds kort, uh, ja, langzamerhand. We zijn natuurlijk zeven dagen in de week open. Wanneer is er dan een keertje rust? Dat, ja. uh, dat wordt dus steeds meer een probleem nu. En sinds kort is ze wat dichter bij huis gaan werken. En uh, heeft ze uh, voor mij één dag in de week die ze dan overneemt hier in de ja. breakfast. Hoe zit het eraf. Ja. En eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet vies, maar ja. Het hoort erbij. Ik moet toch gewoon weer aan mijn voor de volgende. Hè? Was het dat allemaal of kan ik iets meenemen? Ja, oké. Okay. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Suzanne Rutte, welkom. Dag Suzanne. Hai, ah, hond. Ja, dat is Toby. Dag Toby. Nou, nu staat alweer te strijken. Nou, ik ben even met de was aan het opvouwen, ja. Ja. Het is hard werken. Nou, met name Jeroen uh, is eigenlijk degene die het werk doet. En af en toe help ik even mee zoals... Uh, Vanochtend dacht ik van goh, laat ik mij even de was opvouwen, want dat is uh, ook wel handig als dat gebeurt. Bent u blij met de stap die uh, u samen heeft gezet? Ja, eigenlijk wel. We wonen gewoon hartstikke mooi en uh, het is ook leuk om te doen. Uh, ja, ik werk zelf buitenshuis, dus ik werk zelf uh, in de psychiatrie. Ja. En dan is het ook wel heel leuk om uh, in de psychiatrie kom je mensen tegen die allemaal problemen hebben. En hier heb je natuurlijk mensen die vrolijk zijn en overal zin in hebben. En het loopt hartstikke goed, want ik begrijp nu ook ja. dat, ja. nou ja, Jeroen die gaat langzaam aan zijn succes ten onder, dus die moet een dagje vrij krijgen ja. per week. <laughs> dat klopt. Ja. ja, we hebben afgesproken dat ik het op de woensdag uh, ga overnemen. Ja. En uh... Ik heb wel een proefperiode afgesproken om <laughs> te kijken hoe het bevalt. Maar dan bent u wel het weekend vrij gewoon. Ja, ja En kunt u ervan leven, ja, samen met dat inkomen? Zoals wij het nu ja. samen hebben ingedeeld, kunnen we er goed van leven. We, we kunnen nu ook weer een beetje kijken naar wat investeringen. We hebben pas nog het uh, laatste enkel glas vervangen voor dubbelglas en, en dat soort dingen. Dus dat begint nu, zo van de afgelopen jaren, 2009 was het echt een dramatisch slecht jaar. Toen had ik bijna het idee van ik ga ermee stoppen. Dat was Toen de, de crisis echt volop uh, bekend was bij iedereen... Maar 2010, afgelopen jaar, is alweer uh, aangetrokken. En dit jaar merk ik gewoon dat dat helemaal door is gaan zetten. En uh, ja, Je merkt ook dat je daardoor wat speling krijgt financieel... om weer de, ja, investeringen te kunnen doen in het huis. En ja. ook weer gewoon je, je vakantie kan plannen zoals je dat vroeger eigenlijk ook deed. Het succes ja. van de, de kleinschalige ja. economische initiatieven. Ja, dat is voor mensen heel gezellig. Heel, die ja. zoeken heel veel gezelligheid. En, uh... en de persoonlijke... Ik denk Zang. daarnaast ook de persoonlijke ontvangst. Ja. Hè? hotel is toch vaak groot, uh, nou, onpersoonlijk en hier heb je toch dat je, omdat je heel klein bent, uh, ja, en, uh, dan, dan is het gewoon veel persoonlijk, je neemt ook meer de tijd voor de mensen, het is kleinschaliger en dat vinden mensen vaak heel leuk. Het is negen minuten voor half negen. Ja, het is vakantietijd en dus wordt er aan de weg gewerkt. Zo ook op de A20. Er wordt daar een hele nieuwe laag asfalt aangelegd. En daar zijn ze mee begonnen afgelopen zaterdag. En je zou zeggen, dat levert veel problemen op, uh, in de, op de wegen daar uh, rond uh, Rotterdam. Colette van Nuenen is in de verkeerscentrale Roon. Ja, Colette, het is maandag, normaal gesproken spitstijd. Uh, maar ja, er zijn in de omgeving van de A20 nu geen uh, of weinig files. Komt dat door de vakantie alleen? Nee, dat komt ook doordat ze een jaar lang voorbereiding hebben getroffen om het verkeer om te leiden. En mensen ertoe te verleiden om een andere route te kiezen of met de trein te gaan ofzo. En dat is hopelijk ook een reden waarom er nu weinig files staan. Dus kijken hoeveel er dan eigenlijk staan, Adga wegverkeersleider. Want er is wel iets, hè? We hebben wel een klein beetje file inderdaad. Er staan een kilometer op de A20 van Hoek van Holland richting Gouda voor het Kleinpolderplan. En de rest is nagenoeg uh, ja, niks. Tot zover de verkeersinformatie, kunnen mensen er rekening mee houden. Ze hebben onder meer uh, via Twitter mensen opgeroepen om uh, uh, anders te gaan. Uh, met de hashtag A20, ring Erdam, uh, kun je kijken wie er allemaal uh, allerlei tips uh, heeft over hoe je dat doet. En wat zien we dan bijvoorbeeld binnenkomen? Uh, even kijken, mensen dat, ja, dat ze met de brommen gegaan zijn in plaats van met de auto. Uh, hier iemand vanuit Utrecht die is binnen gegaan via de afslag Zevenhuizen en geen files komt hij tegen. Kijk, dat is altijd handig. Niet twitteren tijdens het autorijden, dat dan weer niet. Directeur is uh, Erik Martijn. Uh, een jaar voorbereidingen voor 15 dagen wegafsluiting. Is dat nou wel nodig? Ja, dat zal deze week blijken. En als het allemaal goed gaat, dan is het echt uh, absoluut niet overbodig geweest. Hè. goede voorbereiding is het week. Het is dus een enorm groot project. Nergens is het in deze mate, zeg maar in deze heftigheid uh, gebeurd. Dus wij wilden echt gewoon niets aan het toeval overlaten. Maar waarom, wat maakt het dan zo'n enorm groot traject, uh, project? Want uh, we hebben al die maatregelen gehad op de A12. Waarbij ook geprobeerd is om mensen te belonen. Ook financieel te belonen als ze de weg niet namen. Uh, de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch. En ook heel veel van dit soort maatregelen. Wees. Wat maakt dit nou nog groter? Nou, iemand die een blik op de kaart van Nederland werpt en die ziet de ring van Rotterdam en die ziet wat voor speelfunctie dat, uh, dat heeft. En op dat kleine stukje als daar uh, echt uh, iets vastloopt, dan loopt uh, nou, zeg maar half Nederland vast. Dus dat is echt heel speciaal in dit project. Er rijdt nergens zoveel verkeer uh, zeg maar, uh, op dat stukje op veel plaatsen in Nederland. Dus het is echt een hele drukke, belangrijke verkeersschakel. Ja. U heeft natuurlijk wel gekeken naar die projecten waar ik het daarnet over had. Uh, en wat heeft u daarvan geleerd? Wat werkt en wat niet? Nou, we hebben naar heel veel projecten gekeken. We hebben in ieder geval geleerd dat kort maar heftig samen tijden beginnen met de aannemers. Tijdig ook met de partner dus zoals de provincie en de gemeentes om daar tijdig mee af te stemmen. En dan praten we dus echt over perioden van een jaar of zes maanden vooraf, dat soort perioden. Dat dat heel veel winst op... op Zodat ze even... echt twee weken lang maar dan ook keihard werken, 24 uur per dag, dat. Maar met de weg gebruiken... Nou, de weggebruiker die heeft geleerd dat hij als hij tijdig geïnformeerd wordt... dat tegenwoordig onze informatie heel serieus genomen moet worden. Dus dat hij alternatieven kan zoeken. Daar helpen we ook bij met die alternatieven. Niet in de spits rijden, maar liefst zeg maar, een bepaalde... Uh, zeg maar, ...tijdig de omwegen herkennen als je over grote afstanden rijdt. En we hebben natuurlijk heel erg geprobeerd ook werknemers te bewegen... ...om hun personeel te bewegen, dat ze op een andere manier reizen in die periode. Wat meer thuiswerken. We hebben ook de trigger erop gezet dat het financieel wat aantrekkelijker is... ...om met het openbaar voer te gaan. Ja, en we hopen dat mensen, al die kleine beetjes... ...dat het uiteindelijk voldoende mensen van de weg haalt... Uh, ...dat dit project, zeg maar, met relatief weinig hinder... ...want het zal wel altijd wel wat hinder geven... ...relatief weinig hinder dat we die twee, die twee weken doorkomen. En tot nu toe lijkt het erop alsof dat dus lukt... want het is, er wordt op de A20 heel hard gewerkt... en op de omringen, omringende eh, snelwegen wordt gewoon gereden. Colette van Unen vanuit de verkeerscentrale Roon. Een beetje camping heeft tegenwoordig draadloos internet. De laptop hoort voor veel mensen gewoon bij de kampeeruitrusting. Kampeerders vragen dus massaal om wifi, blijkt uit de cijfers. En zo nemen we ongemerkt ook ons werk mee op vakantie. Mark Robin Visser ging naar Camping Kallasande in Callans Oog. Even kijken, Even kijken hier uh, op het lijstje. De wifi kost hier uh, 3,50 per dag. Hallo. Ja. Hallo. En uh, voor de hele week 1750. 1750. Ja. En, dan, en dan mag je dus met één apparaat erop, hè? Ja, één laptop of één uh, smartphone of één uh, iPad. En dan kunt u dus nu hier gewoon op het scherm zien hoeveel campinggassen erop zitten. Ja, kijk, we, dus de tokens, de dus, uh, actieve tokens, zijn nu 130, en, uh, dus 166 momenteel. Nou, ja. Ja, dan zou, zouden we er toch eentje moeten kunnen vinden nu ja, op de camping. Ja, vast wel, zit er vast wel eentje ja, in me We ga, gaan bekijken. Ah. Ik heb wel op mijn telefoon internet en alles. Dus, oh, uh, toch wel? Ja, ja. En kijkt u er nou ook vaak op? Nee, nu niet. Ook niet voor mijn werk of nee? niks verder. Nee. Nee? Echt vanwege de vakantie? Ja, echt vakantie. Heel maar hij heeft ze leuk. hem wel meegenomen? Ik heb hem wel meegenomen, ja, want ik ben wel bereikbaar. Ja. Voor als er iets gebeurt. En de hele dag kijken wanneer het mooi weer wordt. Maar nu is er onderzoek gedaan, ik weet niet of u dat weet, maar er is onderzoek gedaan naar hoe gezond of ongezond het is om je werk mee naar de camping te nemen. En dat kan dus tegenwoordig heel makkelijk met zo'n smartphone of met een laptop. Mm -hmm. En wat denkt u? U, u zei van, ik, ik kijk er niet naar? Bewust niet, nee. Ja. Want uh, Ik bedoel, het redt zich vanzelf al daar. Jessica de Bloom heeft onderzoek gedaan. En zij concludeert dat uh, een klein beetje je, je mail checken van je werk... dat dat niet zo erg is. Want dat geeft een gevoel van controle en daardoor ook rust. Dat klopt, denk ik ook ja? wel. Ja? Jawel. Dus dan is het misschien toch goed dat u af en toe toch eventjes... Uh... Ja, af en toe, ja. Eén keer in de, de drie de dagen. <laughs> niet vaker. Ondertussen lekker genieten. Ja, hopen nog een beetje mooi weer krijgen dan... Uh... Vind ik het wel prima. Hier. Ik hoor hier muziek, dat komt vast. Ja, vroeger was elektriciteit ook uh, een luxe, maar dat is tegenwoordig uh, normaal. Het is hier een gezellig gedrukt op het veld. Ja. Deze mevrouw. Deze mevrouw met een prachtige roze campingbroek aan. <lacht> Dankjewel hoor. Zeg ik hoor dat u online bent. Ja, nu ook op dit moment? Uh, ja, ja? ja. <lacht> wat is nou het laatste wat u online heeft gedaan? Mijn mail, mail checken. Ja? Ja. En is dat dan uw privé-mail of uw werkmail? Allebei. Aha. <laughs> Doet u dat vaak, uw werkmail checken, terwijl u op de camping zit? Ja, dat is een afspraak met de baas. <laughs> oh ja, moet dat? Ja. Nou ja, goed, uh, mijn baas is zelf ook met vakantie. Dus dan is het wel handig als, uh, in, als wij uh, in ieder geval onze mail nakijken. Om te kijken of er iets belangrijks ja. binnenkomt om het door te kunnen geven aan onze collega's. Dus u werkt eigenlijk wel een klein beetje gewoon nu u uh, op vakantie bent? Wel een heel klein beetje ja. hoor. U doet werk? Ik doe mijn werk. Ja, ja. even een mail checken. Ja, dat gaat automatisch hè? Is dat nou... Uh, ja. ja, dat gaat automatisch, dat zeg je Omdat uh, Omdat uh, toch even... Ja goed, als de wifi aansluiting is, dan, uh, ja, dan ga je toch even... Uh, toch even stiekem kijken naar je mail. Je wil eigenlijk niet, maar je doet het toch stiekem. No. En dan denk je, ah, oké, okay, het is goed. En als je dan weer wat leuke dingen voorbij ziet komen... dan denk je, echt gaan we weer blijven zitten. No. Maar dat is wel grappig dat u dat zegt. Dan denk je, oké, okay, het is goed. Want je kunt er ook rust van krijgen. Als ja, je... zeker. Ja. Moeder en dochter zijn aan het bed met hè? Doen jullie gewoon heen en weer? We doen gewoon heen en weer. Hoe zou je het anders willen doen? Wat is jullie record? Of oh, we hebben niet geteld. Nee, oh, telt niet. Nee, we tellen niet. Wij proberen ons dus, uh, de wind te trotseren. Dus. Ah ja. <laughs> zeg, doen jullie ook aan wifi? Ja, die hebben we ook op de uh, camping. Ja? Wie maakt daar nou het meest gebruik van? U? Oh, u? Ja? Niet uw dochter? Uh, nee. Nee, want die heeft een Blackberry. Dus die zit gewoon Aha. op haar eigen internet. Ja. Jij hebt je eigen internet? Ja, ik heb mijn eigen internet, ja. En wat doe je daar dan zoal mee als ik vragen mag? Uh, Facebook en Twitter. Okay? Ja alles bij jou, hè. Vind je dat belangrijk? Ja. Je moet wel een beetje op de hoogte blijven. Ja? ja. Waar, waarvan eigenlijk, op de hoogte? Van iedereen. Wat iedereen aan het doen is? Ja. Het thuisfront. Het, thuisfront. het, thuisfront. het thuisfront. En heb je dan ook al verteld dat je nu met je moeder aan het badmintonen bent? Ja, staat ah. ook al op Twitter. Die jeugd van die weet niet beter, hè? Nou, u zei net dat u zelf ook wel uh, wat van lucht, ja, de. Ja, ik heb van voor de vakantie heb ik Facebook aangemaakt. <laughs> dus uh, dan moet ik het wel even uitproberen natuurlijk. En het werkt. Vroeger had je nog campings waar geen elektriciteit was, hè? Ja, dat klopt. Ja. Die tijd hebben we ook nog meegemaakt. <laughs> kom uit het stenen tijdperk. Tegenwoordig komen die mensen met flatscreen televisies en wifi ja. en laptops ja. en blackberries. De televisie hebben we niet bij ons, nee. nee. Internet is bijna een eerste levensbehoefte geworden. Dus ja, tegenwoordig wel, ja. Ja. Ja, ja. Daar doen wij niks meer aan. Nee. Nee. Maar gezellig een potje ouderwets bedmetonnen met je moeder. Dat kan oh, nog wel. Wind eh, He? is, dan gaat dat helemaal prima. Gewoon <laughs> ouderwets met een echte racket en niet uh, nee, elektronisch. Eh, ja, nee, <laughs> nee. Macro met meer dan 50.000 artikelen het meest complete professionele aanbod in Nederland. En nu is het mega mania bij Macro met mega veel, mega voordeel, alleen voor Macro pashouders.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 Radio 1, het NOS-journaal. Akkoord over Amerikaanse financiën en digitale schandpaal wordt strafbaar. Het is twee over half negen, ik ben Mark Visser, goedemorgen. In Washington is een Amerikaanse schuldencrisis vrijwel zeker afgewend. Na wekenlange onderhandelingen zijn de leiders van de Republikeinen en Democraten... het eens geworden over zowel een verhoging van het schuldenplafond... als extra overheidsbezuinigingen...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 hebben zij geprobeerd om te kijken wat er uh, als, uh, op de eerste hand... aan stoffen nog in de woning was. Er zijn een aantal uh, kleine zakken met explosieve stoffen uh, gevonden. Die zijn ook veiliggesteld. En ze zijn gisteravond ook nog op een braakliggend terrein uh, nabij... en uh, tot ontploffing gebracht. Gisteren veroorzaakte de explosie een flink gat in het dak. Twee mannen die renden na de ontploffing de woning uit. Beide heren zijn gisteren aangehouden, maar ze zijn eerst naar het ziekenhuis uh, gegaan... omdat ze uh, aan een verwonding moeten worden geholpen. zijn ze op dit moment ook nog. Um, we hebben ze heel kort even kunnen horen, maar we zullen vandaag uh, uh, met alle waarschijnlijk hem beter gaan horen. Dus over motief en uh, de tekla kan ik op dit moment niet zo heel veelzinnig zeggen. De bewoners van tien omliggende woningen in Emmen hebben de nacht elders moeten doorbrengen. Het venster heeft geschokt gereageerd op het nieuwe geweld in Syrië. Alleen in de stad Hama'al zouden gisteren zeker 80 doden zijn gevallen. toen het leger het vuur opende op anti-regeringsbetogers.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 In tegenstelling tot de afgelopen dagen krijgen we vandaag vrijwel overal de zon te zien. En het wordt zomers warm. Nou, op dit moment is het nog niet echt warm. De temperatuur ligt actueel tussen 10 en 15 graden. In de noordoostelijke helft en in Limburg daar is het nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon al volop. Vanochtend wint de zon steeds meer terrein en vanmiddag wordt het overal zonnig. De middagtemperatuur loopt dan uiteindelijk van 20 graden op de wadden tot 23 à 24 in het binnenland. Er staat vandaag maar weinig wind en die is zwak, komt uit het oosten tot zuidoosten. Aan de kust kan later vandaag een zeewind opsteken, waardoor het daar wat afkoelt. Morgen, dinsdag, belooft opnieuw een zonnige zomerdag te worden. Ook dan waait het niet hard en het wordt gemiddeld 26 graden. AMWB Verkeersinformatie. Er is wat meer vertraging bij Rotterdam ontstaan op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda voor het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer... en richting Hoek van Holland bij het knooppunt Debrechtseplein ook 2 kilometer...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 Goedemorgen, u luistert naar het Radio 1-journaal. Het is zeven minuten over half negen. TNT Express heeft in het tweede kwartaal de omzet zien groeien met 8 procent. Maar de winst ligt zien teruglopen naar 79 miljoen euro. Het zijn de eerste eigen kwartaalcijfers van de pakjesbezorger... die een paar maanden geleden is losgemaakt van de postactiviteiten... en een eigen beursnotering heeft. Financieel directeur Bernard Bot over de kwartaalcijfers. Nou, ik moet zeggen, goed. We hebben in Europa een sterk resultaat neergezet. Dat is 11% beter dan vorig jaar. Overal ook een goede omzetgroei. Dus wij zijn best tevreden. De, de, de winst is licht gedaald. Waar zit hem dat in, dat verschil? Nou, de, de winst is licht gedaald, dat is met name door onze activiteiten in Brazilië. Zoals we al eerder hebben aangekondigd, zijn we daar bezig met een herstructurering. Maar dat neemt zijn tijd, alhoewel de, de stappen in de herstructurering heel veelbelovend zijn. Ja, want hoe gaat het eigenlijk in die hele expressmarkt? Nou, over het algemeen uh, goed. Zoals ik al zei, goede groei uh, in Europa. Ook uh, goede prijsontwikkeling. Alleen we zijn natuurlijk afhankelijk van uh, de algehele economische ontwikkelingen. Uh, daar zien we dat in Brazilië goede groei. In China zien we dat het uh, intercontinentale verkeer wat, uh, wat tempert. En wat minder is dan de verwachtingen. Uh, dus daar heb je dan mee te maken. Maar ik zou zeggen, over het geheel gaat het goed. Ja. Want ze zeggen wel een keer, pakjes vervoeren, dat heeft te maken met de economie. In die zin dat als de economische bedrijvigheid toeneemt... dan worden er ook meer zaken verstuurd over en weer. Waar merkt u nu de meeste bedrijvigheid op dit moment? Nou, toch wel nog steeds in de opkomende markten. Daar is onze groei ook 9% in de omzet. Uh, een aantal Europese landen doet het ook erg goed... maar een aantal anderen weer wat minder. Uh, en zoals u zegt, daar zie je inderdaad de weerslag van de, van de economische activiteit. Want waar gaat het wat minder dan u had gehoopt?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 Nou, we zien een trend dat uh, ons uh, Express Economy product, en dat is zeg maar niet het product wat uh, precies de volgende dag, maar bijvoorbeeld een dag later uh, wordt uh, beleverd, dat dat het erg goed doet. Dus uh, daar zien we de grootste uh, groei. En het is inderdaad zo dat het internationale Express product, zeg maar de belevering voor 9 uur of voor 10 uur, uh, dat dat wat minder hard gaat. En daar zie je een aantal van afwegingen die, uh, die partijen maken in de markt. Want dan ben je goedkoper uit als het maar een, een paar uur of een dag later komt? Precies. Ja, ja, en die afweging maken bedrijven dan omdat ze zeggen we moeten op de kleintjes letten. En als we hem kunnen besparen dan doen we het maar op die manier. Precies, maar wij hebben een hele sterke positie in dat internationaal uh, economieproduct. En daar groeien we ook zeer hard. En dat heeft dan weer zijn weerslag in de goede resultaten van, uh, die we zien in Europa. Als u vooruit kijkt, de komende zes maanden bijvoorbeeld, welke kant uh, gaat het op? Nou, wij hebben op zich uh, zeg maar, goede verwachtingen. Hadden we wel moeten zeggen dat de omgeving iets onzekerder is geworden. en Het gaat sterk afhankelijk zijn bijvoorbeeld of wij weer een piekseizoen zien vanuit Azië. Dat, dat moet nu beginnen. Dat is altijd de tweede helft van het jaar. Waarom is dat, de tweede helft van het jaar? Nou, omdat het te maken heeft met nou ja, mensen gaan terug naar school en uh, kopen laptops en andere zaken. Of uh, met uh, de, de feestdagen, daar zie je dat uh, de voorraden... Zeg maar, um, gemaakt worden rond augustus, september en voor de verkoop later in het jaar. Dan hebben wij natuurlijk ook meer te vervoeren vanuit China naar Europa. Ja, is het spannend? Het blijft altijd spannend. Meneer Bot, dank u wel voor je toelichting. Dank u wel. Economieredacteur André Meijnenma in gesprek met Bernhard Bot, financieel directeur van TNT Express. De een gaat lui liggen onder de Griekse zon... en de ander die gaat naar een camping om lekker veel te feesten. Jongeren vieren op verschillende manieren hun vakantie. Er zijn er ook die hun vakantie gebruiken voor hun hobby. Gamers bijvoorbeeld, jongeren dus die van computerspellen houden. Verslaggever Menno Reemeijer zoekt deze week een aantal vakantievierende jongeren op... en vandaag is hij in een gamekamp. Kakofonie van geluid. Van verschillende computerspellen in een soort van jeugdherberg, in een zaaltje staan 20 schermen opgesteld, joren erachter. Gaat het goed? Ja, mij wel. met spel? Ook goed. Speel je nou alleen? Nee, tegen de mensen daar, die bij mij zitten. Je hoeft elkaar niet aan te kijken, je hoeft niet met elkaar te praten? Nee, Ik lekker simpel schieten. Krijg je er nooit genoeg van? Nee hoor. Kun je kunt de hele dag doen? Ik denk het wel. Nee, dat is voor andere. M104 nog wel. Wie wint het? Even kijken. Nou, ik heb uh, verloren nu. Ja. En wat is het leuk aan deze vakantie? Ja, het is gewoon een gezelligheid. Heel veel mensen denken dat je ook niet actief bezig bent, maar dat is juist wel zo. Want je gaat maar twee dagdelen per dag gamen en de andere dagdeel van, uh, ga je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 ja, dat gaan we ook zeker doen. Ja. Het is niet dan de hele dag achter de computer. Nee, zeker. Omdat je hier hebt die patches die je nodig hebt. De leiding zelf houdt ook van computers, zo te zien. Vooral mensen hard. Natuurlijk. Zijn het jongeren die veel van computers en spellen weten? Over het algemeen best wel, ja. Alleen sommigen die komen hier ook gewoon om. vooral voor de sociale happening en zo. Ik kijk het, bekijk het van afstand als een buitenstaande, maar ik zie weinig zie hier.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 Het ontspannende geluid van de gamers bij Dorger in Drenthe. Morgen jongeren die naar Spanje op vakantie gaan. Niet alleen voor de zon, maar om de Spaanse taal te leren. Straks per vandaag verdwijnt de populaire voordelenuurkaart bij de NS. Waarom? Dat hoort u zo. Maar eerst de AWB, Jolande van der Velde. Die morgen, Rick. Het zijn korte files door werkzaamheden op de A2... Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... bij het knopen plein 2. En een aanrijding nog op de A58, <tie> Eindhoven richting Tilburg... bij Oorschot 3 kilometer, zijn er twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 13 minuten voor 9. Het was weer een uh, zeer onrustig weekend in het uiterst noordwesten van China... Bij geweld tussen Oeigoeren en Han-Chinezen in de provincie Xinjiang... vielen zeker 18 doden. In 2009 braken grote ongeregeldheden uit in Xinjiang... waarbij 200 doden vielen. We hebben contact nu met collega Gary van Pinksteren, Ze is onze oud-correspondent in China. Gary, wat is er dit weekend precies gebeurd? Nou, er zijn twee dingen gebeurd. Eerst is dus de zaterdagavond hebben twee mannen een vrachtwagen zeg maar, gekaapt. Die hebben de chauffeur van die vrachtwagen gedood... en zijn toen met die wagen op een menigte mensen ingereden. Uh, en daar zijn een aantal doden bij gevallen. Op zondag er is er een groep mannen een restaurant binnengegaan. Daar hebben ze de eigenaar van het restaurant gedood en een ober... en hebben ze dat restaurant in de fik gestoken. Ze zijn daar ook weer weggelopen en hebben toen messen getrokken... en zijn eigenlijk op willekeurige omstanders gaan inhakken. En daar heeft de Chinese politie op geschoten... geschoten en daar zijn ook een groot aantal doden bij gevallen. En zit er een samenhang tussen deze twee incidenten? Nou, de samenhang die je in ieder geval daarbij vermoedt... is dat het uh, allebei gaat eigenlijk om, om uh, Oeigoeren... die uh, hun ontevredenheid uiten over het Chinese bewind. Ze voelen zich uh, in uh, Xinjiang al tijdenlang niet vrij. Ze voelen zich niet vrij in het uh, beleven van hun godsdienst. Maar ze voelen zich ook economisch onderdrukt. Ze, hebben, ze zeggen, er komen steeds meer Chinezen naar dit gebied. Uh, en wij delen niet mee in die welvaart. Maar of dat hun echte motief is, hoe dat zit weten we niet. Daar hebben zij geen verklaringen over gegeven. De Chinese overheid heeft wel gezegd van die tweede aanval... het zijn terroristen die zijn opgeleid in Pakistan... die daar hebben geleerd vuurwapens te gebruiken... die daar ook leren explosieven maken. En we moeten dit zien als een terroristische aanslag. Ja, nou, nu uh, zijn er al uh, jarenlang spanningen. Hè? De Oeigoeren zeggen dat ze onderdrukt worden door de Han-Chinezen. Um, he, hebben ze een punt? Nou, ze hebben dus inderdaad in die zin wel een punt dat je... Uh, kijk, zij woonden daar oorspronkelijk in dat gebied al heel lang. Ze hebben een totaal andere cultuur. Ze spreken een taal die meer op, uh, op tu van Turks heeft dan van Chinees. Ze zien er ook, uh, het zijn geen Aziaten. Het zijn, het zijn mensen met een Europees uiterlijk. Ze hebben een andere godsdienst. En ze voelen zich dus al heel lang overlopen door de Chinezen. Er kwamen ook uh, een tijd geleden berichten naar buiten. Bijvoorbeeld van onvrijheid om te vasten tijdens de Ramadan. Hè. Die staat ook weer voor de deur. Uh, voelen zich gewoon geen uh, herenmeester in eigen huis. En dat geeft heel veel spanningen. Dat zijn ook spanningen die je daar altijd voelt als je in dat gebied bent. Uh, Chinezen hebben een eigen leefwereld. De Oeigoeren hebben een eigen leefwereld. En ze kunnen elkaar eigenlijk altijd tijden niet echt luchtig zien in dat gebied. En dat leidt dus uh, soms tot uh, dit soort uh, uitspattingen blijkbaar. Um, Gary van Pinksteren, dankjewel. We gaan naar Griekenland, want onze correspondent daar, Connie Keese... die trekt door het land op zoek naar bijzondere Grieken... die hun eigen weg vinden door de economische crisis. En ze begint dicht bij huis, op het eiland Egina, op anderhalf uur varen van Athene. Dat eiland staat bekend om zijn pistachenootjes. Het is een van de belangrijkste inkomstenbronnen daar. Voor de pistacheboeren op Egina kon die economische crisis niet op een slechter moment komen. Want ze hielden een hoofd al met moeite boven water. En hier, right and left. We rijden hier al langs een hele rij pistachebomen met uh, de secretaris van de coöperatie, Eleni yes. yes. En we gaan uh, naar haar. Boomgaard, want zij heeft zelf ook pistachebomen. Hier zie je een grote property met pistache trees. Eleni is een uh, ja, wat, wat oudere vrouw met mm. uh, rood haar en scherpe lijnen in haar gezicht, maar een, uh, een pittige dame. We gaan nu Eleni's uh, oh. landgoed op. Ik een idyllische plaats op Egina, met een grote boomgaard, pistachebomen, olijfbomen. De productie van pistachenoten is verminderd. Wat zijn de oorzaken daarvan? Every year is going down because there are many, many people who cut the trees. And the price, the price remains the same since a lot of years. The price is the same and everything is going up. De prijs van de pistachenoten is ja, de laatste vijf jaar ongeveer gelijk gebleven, maar de kosten van uh, de teelt zijn veel hoger geworden. Uh, to cultivate pistachio trees and to cultivate pistachios, you have every year to spend more money. Levert dit nog wel iets voor u op? Pff, money, I have to, I have to wait months and months, one year and. Uh, many times uh, more than one year to get uh, all the money uh, back from the, the pistachios ik moet uh, maandenlang en nu al meer dan een jaar wachten om het geld te krijgen voor de pistache teelt die ik heb geleverd uh, van wie moeten dat geld dan krijgen uh, well if i sell them to the cooperative i have to to wait money back to i'm sure that i'm going to get the money back dat which is de enige ding die zeker is. Maar van de coöperatie moet ik een heel lang tijd wachten... om mijn geld terug te krijgen. Ik verkoop die uh, pistachenoten aan de coöperatie. En ik, ik zal heus het geld wel krijgen, maar ik moet er wel heel lang op wachten. En wat is de reden daarvan? Hoe komt dat? De reden is dat de coöperatie too niet genoeg geld heeft. We zijn niet helped door iemand. We have. Uh, als coöperatief te betalen, heel hoge taxes aan de staat. We krijgen geen geld van de staat of van de Europese Unie. En we moeten alles van onszelf doen. De coöperatie heeft niet het geld op dit moment om ons te betalen. We moeten hoge belasting betalen. We krijgen geen Geld van de staat. We zijn een kleine coöperatie en we moeten dit helemaal zelf doen. Uh, the solution would it, it would be to have enough money to start on giving money to the producers without uh, going to the banks and without asking for the help of the banks. De coöperatie moet niet afhankelijk zijn van de banken die nu geld lenen om de boeren te betalen. Wij als producenten moeten zelf het geld hebben en onszelf kunnen bedruipen. Well, I am a pessimistische I'm not a pessimistic person, I'm an optimistic person. Yes, Ik that, that, that's it. I'm I think that I'm going on as long as I'm healthy and as I'm able to to do the work I'm doing because it's not a, a very easy work. It's a hard work. Sometimes it's very hard. I'm going to continue like that. Ik uh, ga door zolang mijn gezondheid dat toestaat. Want uh, werken in een uh, boomgaard met pistachenoten is hard werk. Maar zolang ik het kan, ga ik ermee door. Exactly. <laughs> een reportage van Connie Kees hoorde u. Het is vijf voor negen. Geen 40% korting meer op je treinkaartje tijdens de avondspits. Vannacht is de aloude oude voordelenurenkaart uit het assortiment van de NS verdwenen. Dennis wil dat de treinreizigers meer gebruik gaan maken van het daluur op het spoor... en biedt in plaats daarvan allemaal nieuwe abonnementen aan. Um, Boukje Bugel, directeur commercie van de Nederlandse spoorweg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is dus geen voordeelurenkaart meer. Um, is, is er nog een vraag naar geweest uh, de laatste tijd, voordat die werd afgeschaft? Nou, dat, dat moet ik allereerst herstellen. Het is niet zo dat de voordeelurenkaart uh, verdwijnt... Iedereen die in het bezit is van een voordeelurenabonnement... en dat zijn ruim 1,4 miljoen van onze klanten... die kunnen dit abonnement gewoon blijven behouden... en onder dezelfde voorwaarden blijven reizen zoals ze gewend zijn. Dus dat betekent ook met 40% korting in de avondspit. En dat is onbeperkt? En dat is onbeperkt. Maar voor nieuwe mensen, die hebben pech? Wat wij vandaag introduceren is zes nieuwe kortingsabonnementen... die veel hogere kortingen geven in de daluren... En eh, dat moet u denken aan bijvoorbeeld onbeperkte reizen in de daluren of onbeperkte reizen in het weekend. En dat zijn dan ook echt de daluren. En daarvan is de ochtendspits en de avondspits eh, uitgesloten. En, en concreet, welke uren zijn dat dan, de, de, de daluren? Voor deze dalurenabonnementen zijn dan tussen ochtends half zeven en negen niet geldig... En smiddags tussen 4,5 en 7. zeven. Tussen vier en half zeven dus smiddags, ja. oké. Okay. Maar bijvoorbeeld ook voor, dat dus wij introduceren ook een kortingsabonnement dat wel geldig is in de spits. Dat is een flexibel woon-werk Wij zien uit onze klanten en uit onderzoeken dat er steeds meer behoefte is aan een flexibel abonnement. Bijvoorbeeld omdat mensen part-time werken. Dat is een abonnement dat geeft 20% korting in de spits. En 40% buiten de uren die ik u net noemde. En natuurlijk ook in het weekend. Dan is het, uh, dat zijn altijd daluren. Dat zijn altijd daluren. Ja. En waarom wilt u dat juist, die, die daluren aantrekkelijk maken? Nou, een belangrijk doel voor NS is dat we willen groeien. We willen veel meer uh, mensen eigenlijk verleiden om de, de voordelen van de trein te, te proeven. Dus met de trein te reizen. Dat is natuurlijk ook gewoon goed voor de mobiliteit van Nederland. Nou. In de daluren hebben we nog uh, veel ruimte en is het dus ook mogelijk om uh, echt met hele, hele aantrekkelijke kortingen te komen. Dus op die manier willen wij ook uh, de stoelen eigenlijk, die we nog ruim over hebben in de daluren graag aanbieden aan, uh, aan klanten. En verwacht u dat dat ook effect gaat hebben op de spits? Oftewel gaan er dan ook minder mensen rijden in de spits? Nou, we, hebben, we hebben dit uitvoerig getest onder, uh, onder klanten. Wat we zien is dat het met name nieuwe klanten trekt uh, in de daluren... of klanten doet beslissen om, om vaker de trein te pakken. Je kunt toch, kijk, als je gratis kunt reizen in, uh, in de daluren... pak je toch sneller uh, even een keer de, de trein naar Maastricht... Of een, uh, mm -hmm. of een dagje naar Amsterdam. Dat is, het, dat is het eigenlijk het voornaamste wat we zien... Maar ook zien we dat uh, dat er een groep van onze klanten is die uh, hun werktijden net wat wijzigen, die net wat ja. bijvoorbeeld net voor half zeven de, de trein pakken en dan gewoon uh, ja. met een dal vrij abonnement. Maar niet, maar niet iedereen kan natuurlijk zijn eigen werktijden uh, invullen. Hè? Dus heel veel mensen zullen toch nu plotseling in de avondspit bijvoorbeeld gedwongen meer moeten betalen. Nou, Klanten die, uh, die dus niet buiten de spits kunnen reizen... hebben we, zoals ik net zei, het flex dat flexibele abonnement. Dat heet altijd voordeel. We hebben natuurlijk ook het traject, uh, ons trajectkaart. Hè, dat is echt het abonnement voor Forensen. Ja. Dat biedt ook kortingen in de spits. Maar de, de echte hoge kortingen, als ik het zo mag zeggen... Die zijn in de taluur. Balkje Bugel van de, NOS, uh, van de NS, dank u wel voor uw toelichting. Hartelijk hè? We gaan eruit voor het nieuws van 9 uur. En daarna is het Radio 1 Journaal weer terug. Tot zo.